Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Gemeenten willen zelf boetes kunnen uitdelen voor fietsen zonder licht, niet hen bellen en door rood rijden. Door zelf bonnen te kunnen uitdelen hopen ze hun kast te spekken en tegelijk de politie te ontlasten, zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in het AD. Nu mogen alleen politieagenten dergelijke kleine overtredingen bemoeten, maar volgens de VNG komen ze daar nauwelijks aan toe. De Amerikaanse blueszanger en gitarist B.B. King is overleden. Zijn advocaat heeft dat zojuist bekendgemaakt. B.B. King wordt gezien als een van de grootste bluesartiesten aller tijden. Zijn bekendste hit is The Thrill is Gone uit 1970. King leed aan diabetes en moest de afgelopen maand twee keer in het ziekenhuis worden opgenomen. Hij overleed in zijn slaap in zijn huis in Las Vegas. B.B. King is 89 jaar geworden. In Den Haag zijn de eerste lopers binnen. Die hebben meegedaan aan de sponsorloop De Nacht van de Vluchteling. Om middernacht begonnen zo'n 1200 mensen op de Erasmusbrug in Rotterdam aan de tocht van 40 kilometer. Doel was om geld op te halen voor noodhulp aan de slachtoffers van het conflict in Syrië. De actie heeft 600.000 euro opgeleverd. De woningmarkt trekt ook volgend jaar verder aan, verwacht de Rabobank. Volgens de bank stijgen de huizenprijzen dit jaar met 1,5 tot 3,5 procent. Volgend jaar met 2 tot 4 procent. De economie draait beter, de hypotheekrente staat laag. En het consumentenvertrouwen is hoog, zegt Rabobank-econoom Van Dalen. Ook het aantal huizen dat wordt verkocht zal 2 tot 3 procent stijgen, verwacht hij. Op een veiling in New York heeft een schilderij van de Nederlandse kunstenaar Piet Mondriaan bijna 45 miljoen euro opgebracht. Het is voor het eerst dat voor een Mondriaan zoveel wordt betaald. Het kunstwerk Compositie nummer 3 uit 1929 ging onder de hamer bij veilinghuis Christie's. Het weer grotendeels bewolkt in het zuiden en zuidoosten. Misschien regent het nog wat in Limburg, maar de wolken en regen trekken vrij snel weg. De rest van de dag geregeld zon en droog en het wordt 13 tot 19 graden. Dit was het NPO ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John van de ANWB.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 Ben Webster, See You At the Fair, een prachtige LP van hem, een van de beste moet ik zeggen. De band bestond uit Ben Webster, Sax, Hank Jones piano, Roger Calloway piano, uh, Harpy's eigenlijk op dit nummer, Richard Davis en Ossie Johnson drums. Je ja, luistert naar CFM Jazz, tweede uur. Moederdag natuurlijk, eerste uur heel veel moederdag muziek gedraaid. Tweede uur misschien ook nog wel wat. We gaan rustig verder en we beginnen dan met een Nederlandse zangeres. die ook wel thuis hoort in het rijtje: Rita Rijs, Sousja Citroen, Gretje Carvelt, V. Klaassen. A house is not a home. van haar derde CD is even kijken, a special arrange for Faye, uh, prachtige CD, mooie nummers op. Uh, ze werd hier begeleid door de Millennium Jazz Orchestra. Uh, de volgende die ik draai is iets van Chris Botti, en uh, wordt gezongen door Cletus Knight. Say Maar natuurlijk ook wel wat romantische muziek. En uh, daar kan je dit wel onder rekenen. To Love Again: The Duets. Uh, de achtste CD van Chris Botti. En ja, op deze CD spelen een groot aantal bekenden mee. Ik zie Sting, Paula Cole, Michael Bublé, Jill Scott, Paul Buchanan en Cletus Knight van het nummer Lover Man En die hebben we gedraaid. En dan is nu de hoogste tijd voor Bobby Bradford en de Frank Sullivan trio. All things your mother didn't tell you. Kruim je helemaal, een stukje. zover Bobby Lee Bradford, een prachtige naam, een Amerikaanse jazz-tropotist, uh, cornetspeler een bandleider en uh, componist. En dit was van de cd uh, One Night Stand, All Things Your Mother Didn't Tell You. Ja, dan is het weer eens tijd voor uh, een, een andere muziekstijl en dan kom ik terecht bij Gregoire Barré. Een, uh, ja, ik dacht een Zwitser, geboren in Genève, dus een Zwitser. En uh, die speelt mondharmonica. En uh, ja, heeft gespeeld met hele bekende David Sandborn, Cassandra Wilson. Eigenlijk te veel om op te noemen. Uh, heeft meegedaan op albums van Kurt Elling, Jackie Terrason, Steve Coleman. Ja, nou, te veel om op te noemen. Maar in 2012 heeft hij ook weer zelf een uh, CD gemaakt. En heeft hij ook gastartiesten op meegenomen. En uh, dit is Cassandra Wilson, The Man I Love. Thank mm -hmm. you. De vraag, wie is de opvolger van Toets Tielemans? Nou, Gregor Mare is een van degenen die in aanmerking komt om op te volgen. Natuurlijk, uh, mooie uh, klanken, mooi gespeeld. Uh, de zang Cassandra Wilson, daar is natuurlijk een grote corrivee op jazzgebied. Ik weet niet hoeveel ze deze gemaakt dan is het nu tijd voor een, weer eens een gitaarfeestje. Het eerste heb ik ook wat gitaarwerk gedraaid, maar nu is de beurt aan. Eric Johnson en Mike Stern die hebben in 2014 een prachtige CD gemaakt, Elected. En daar staat onder, het, onder andere het nummer op Benny's Man Blues. En dat is natuurlijk een beetje geïnspireerd op Benny Goodman. Ik weet niet of je het kan horen, maar het klinkt wel fris en fruitig en lollig. En dat voor de zondagochtend. Oh, oh, oh, oh, Dat was de gitaarfeestje van Eric Johnson en Mike Stern, uh, Benny's Man Blues, gecomponeerd door Eric Johnson, CD 2014, getiteld Eclectic. Ja, en dan is het nu tijd weer eens voor een zangeres, Barbara Morrison. Let's Stay Together. Been my life with you. you. Say since, baby, baby, since we've been. geweldig, Barbara Morrison van de CD A Sunday Kind of Love, CD 2013 Let's Stay Together en de volgende is meteen ook weer een hele bekende want dat zit natuurlijk wel in dit programma een aantal popliedjes op de jazzy manier gespeeld en dit is van de BBC Big Band de BBC Radio Big Band zou ik bijna moeten zeggen en de New York singer Save Your Love For Me, ook is een hele mooie ook bekend natuurlijk No one BBC-orchestra en uh, New york Singers, Save Your Love For Me... op voorzoek van alle moeders. En, uh, op dit moment is in Zandvoort het Moederdag Brunch uh, aan de gang. En daar speelt een Dixieland-muziek. En dat doet mij denken aan de Dixieland-muziek van de Bocafina Dixie Band. En dat is het nummer Just Like My Mother Told You. Dixieland, hoor je niet zo gek vaak? Uh, vanmiddag in de krocht om half drie is er weer een, uh, ja, een, het laatste onderdeel weer van het jazzseizoen uh, in Zandvoort. En vanmiddag speelt uh, de Italiaanse jazz saxofonist Max Ionata. Max Ionata is te horen op meer dan 70 uh, platen en geniet grote bekendheid in Italië en verder buiten, met name in Japan. Hij heeft samengewerkt met heel veel beroemde jazzmuzici. En vanmiddag wordt hij begeleid door pianist Karel Boulet. Erik Timmermans op contrabas en Frits Landersbergen op de drums. Ja, ik zou zeggen, mis het niet. Plan je bezoek aan Moederdag zo. Dat je om half drie even een bezoekje kan brengen aan de krocht. En kan genieten van heerlijke jazzmuziek. Uh, wij gaan verder met nog meer heerlijke jazzmuziek. Didi Bridgewater, uh, Mother's Son-in-Law. in law Oh, shucks. Ja, Didi Bridgewater. Ja, ben ik een fan van het. Mooie stem. Prachtige stem. Uh, tijd voor iets instrumentaals. En dan ben ik toch weer toe aan een gitarist... en dat heet Philip Katrien, een Belgische gitarist. En uh, die heeft hele mooie muziek gemaakt. Hij heeft uh, verschillende uh, uh, jazzgrootheden begeleid. Charles Mingus, Benny Goodman, Toet Stileman... Charlie Mariano, Chad Baker... Nou, speelde in een duo met Larry Correll. Eerst jullie iets van gedraaid. Kortom, heel veel gedaan. Oh ja, Katrien heeft ook nog heel kort gespeeld bij de bekende popgroep Focus. Het zal in de tijd geweest zijn dat Jan Akkerman de band had verlaten... in verband met ruzie. Ik denk dat het maar heel kort geweest is. Kortom, een, de, een geweldige muzikant. Uh, heeft ook een keer een uh, tournee gedaan... waar ook, uh, eens even kijken... Uh, onze... Uh, eens even kijken wie daar ook meespeelt. naar nou, allerlei bekende... ook. Uh, onze bekende drummer kan even gauw niet op zijn naam komen. Hij heeft meegedaan in dat tournee. Hier komt hij met Letters from My Mother, Philip Katrien. letter from my mother. Uh, Sarah McFarlane is een van de opvallendste jonge talenten uit de Britse Soul Jazz. Uh, ze heeft een puur stemgeluid en een unieke eigen stijl waarin Soul, Jazz, Dub en Afrofunk samenkomen. De intieme zang van Nina Simone en de betwelmende 70 Jazz van Fado Sanders zijn belangrijk invloeden op Sarah's songs. Uh, van het nummer If You Know Her komt het mooie nummer The Games We Played. Prachtig nummer. Truth of it, you.